Zometeen geeft André Kuipers vanuit het ruimtese station ISS het startsein voor de top 2000 op Radio 2. De astronaut kondigt het laatste nummer van de lijst aan, Torn van Nathalie Imbruglia. Eigenlijk wil de ruimtevaartorganisatie ESA geen medewerking geven, maar Kuipers wist persoonlijk toestemming te krijgen van zijn werkgever. Er zijn dit jaar 3 miljoen stemmen uitgebracht. Kort voor oudjaar wordt de nummer 1 gedraaid en dat is dit jaar weer Bohemian Rhapsody van Queen. Vorig jaar stonden de Eagles op 1 met Hotel California. In Amsterdam zijn de ringen van het Olympisch Stadion weggehaald. De vijf ringen hingen bij de hoofdingang, bij de tekst Citius, Alcius, Fortius, wat Latijn is voor sneller, hoger, sterker. Het gaat waarschijnlijk om een oudejaarsstunt. De daders hebben een foto verspreid, daarop is een bord te zien met een tekst waaruit valt op te maken dat de ringen zullen worden terugbezorgd. Het weer vanuit het noordwesten wordt het droog, maar het blijft bewolkt, middagtemperatuur rond 10 graden. Ook morgen is er veel bewolking, het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 10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 The pages of memory of time spent with you. Love could be with you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 Here's my time. you would. Sure Sometime after 2 a.m. We talked a little while about the year I guess the winter makes you laugh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 to you gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Er was Christmas in the drunk tank sang a song the rare old mountain tune I turned my face away and dreamed about My dreams around you The boys of the NYPD chorus to soon go away And the bells are ringing out For But Christmas Day, Day. Love is right around mm. mm. yon virgin Mother and child Oh Oh. Fijne dagen.